Drie uur. Dit is Jeroen Kema met het NOS-journaal. Bij de luchthaven van Donetsk in het oosten van Oekraïne... wordt weer zwaar gevochten, ondanks het staakt het vuren. Het vliegveld is in handen van het Oekraïense regeringsleger. Getuigen horen artillerievuur en melden dat er granaatwerpers zijn ingezet. Boven de luchthaven hangt een zwarte rookwolk. Volgens correspondenten ter plekke zijn de ongeregeldheden bij Donetsk... de grootste schending van het acht dagen oude bestand in het oosten van Oekraïne... In het conflictgebied is vanochtend een Russisch konvooi met hulpgoederen aangekomen. De 200 vrachtwagens worden uitgeladen in Lugansk. Paus Franciscus vindt dat de wereld niet langer onverschillig mag toekijken bij oorlogsgeweld. Hij zei dat bij een herdenking van slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Volgens de paus woedt er een wereldwijde oorlog die stukje bij beetje wordt gevoerd. Hij sprak van slachting en vernietiging. De afgelopen maanden heeft Franciscus vaker het geweld in Oekraïne, het Midden-Oosten en delen van Afrika veroordeeld. Hoewel hij een afkeer heeft van geweld, is ingrijpen volgens hem soms noodzakelijk. Zoals bij terreurorganisatie IS. Het gaat weer beter met de kleine aannemers, schilders en klussers... zegt de aannemersfederatie Bouwen Infra Nederland. Dat komt doordat veel mensen vanwege de economische onzekere tijd... veel verbouwings- en onderhoudsklussen hadden uitgesteld. Die worden nu alsnog uitgevoerd. Ook verbouwen steeds meer huiseigenaren hun woning... voordat ze die in de verkoop zetten. Op die manier hopen ze dat hun woning aantrekkelijker is. Voorzitter Maxime Verhagen van branchevereniging Bouw Nederland zegt dat het tijdelijke lage btw-tarief een belangrijke reden is voor het herstel van kleine aannemers en klussers. Het kabinet wil het lage btw-tarief met een half jaar verlengen. Het weer, geregeld zon, maar vooral in het oosten en zuidoosten nog bewolkt. Wel droog, temperatuur tussen 20 en 22 graden. Morgen vooral in het noorden en oosten af en toe een bui, in het zuidwesten vrij zonnig en het wordt dan 19 tot 21 graden.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 van Sonvoort op zaterdag bij CFM. Je de heel van Mr. Props en Waves. En dan niet zomaar een uitvoering, nee, de remix van Robin Schulz. 7 over 3, het tweede uur inderdaad, met daarin de volgende onderwerpen. Uiteraard het KLM Open 2014, wat momenteel verspeeld wordt... op de Kennerberg Golf and Country Club. Om kwart over drie gaan we weer schakelen met onze, een van onze verslaggevers... al daar, David Habig. dan wel Maurice Mulder... Voor de laatste updates nou laat ik ze even één slag voor zijn. Momenteel staat aan de leiding de Fransman Romain Wattel uit Frankrijk met min 12. En op de voet gevolgd door Paul Casey uit Engeland... die ook een schitterende score laat noteren van min 10. Momenteel nog steeds op min 5 Joost Luiten. Maar daar meer over rond de klok van kwart over drie... met een van onze verslaggevers ter plaatse. Uiteraard hebben we om half vier de evenementenagenda... dus houdt uw pen en papier bij de hand... Want wellicht dat u zegt van er is een evenement in Zandvoort, dan wel een omstreken van Zandvoort die uw aandacht verdienen, kunt u gelijk even meeschrijven. En als we de tijd voor hebben, hebben we ook natuurlijk ook Zandvoorts nieuws in het kort. En ik zou zeggen, genoeg reden om te blijven luisteren... naar CFM KLM Open Radio 2014. En zo is het, al jan En als ze het KLM Open willen blijven volgen... kunnen ze niet alleen luisteren naar de radio... maar bijvoorbeeld ook de CFM Stanford app downloaden. En kijk dan onder postings. Postings. Wat zijn postings? Postings, dat is post wat je naar ons toestuurt. Dus okay. de mensen die de CFM-app hebben... kunnen zelf een post doen. Zo noem je dat. Oké, okay. ja. Dus, dus gewoon kijk brievenbus. op, uh, zeg dan gewoon brievenbus. Een soort min van brievenbus. <laughs> dat Weet van. je wat? Ik maak er wel brievenbus van vandaag. <laughs> Word aan gewerkt, we gaan er gewoon brievenbus van maken. Dat is wat makkelijker. <laughs> hey, een beetje ouderwets, maar wel leuk. Hier is Toto en Rosanna. All I Hij betreft toch altijd een van de betere platen van Toto. We gaan terug naar de jaren 80 met de Rosina. Ja, we volgen bij CFM vandaag natuurlijk het KLM Open 2014 op de Kenner McCoffey Club. Daar gaan we zo meteen weer naartoe schakelen. Maar ook het voetbal. Veteranen 1 spelen vandaag tegen Helegom. En helaas staan de veteranen uit Salvoort op dit moment 1-2 achter tegen Helegom. Zo meteen het KLM Open.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 I'm Pour la route à pied, nuet et nuée, t'es diva au pied nu, restera et Césaria, et à la mort aussi. Au brigade, tu es en brigade, à des millions de soldats dans ta patrie, donc garde, Césaria, tu nous as tous quand même bien nus. À tout le monde, te croyait disparu, mais tu es revenu, Césaria, quelle belle leçon d'humilité.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 En deze Belgische mee blijft ook hit na hits scoren. Zo ook deze afveste Saria, je hoorde hem bij CFM op de zaterdagmiddag. Nou, vanmiddag heel veel aandacht uiteraard voor het Kalem Open. We zijn een beetje Kalem Open Radio, hè, zeg maar. En we schakelen weer live over naar de Kermak Golf Country Club. Daar is verslaggever Maurice Mulder met nieuws over Luiten. Ja, dat klopt. Ik sta namelijk op de 15e Green... En de flight van Luiten heeft zojuist afgeslagen. en is op de green aangekomen, maar Luiten die had er als eerste afgeslagen. En die had de bal, ik denk een meter of vier, van de pin verwijderd. Daarna kwam zijn flight genoogd uh, en ik denk dat dat Koepka was. Maar daar ben ik niet heel zeker, moet ik zo over kijken. En die sloeg hem precies op de bal van Luiten waardoor hij een stukje uh, ja, opschoofde, wegrolde. En als we kijken naar die flight ervoor, van, van Pieters en Kiefer... Kiever, de uh, Oosterbuurman, die uh, had zijn bal op de 15e in de bukken geslagen. Waardoor hij nu op min 7 staat. Moment, dan gaan ze putten, dus ik moet even wat zachter zijn. Het is niet uit hè? het is. Ik kan die putten. O, oh, ik denk 2-3 centimeter van de cup verwijderd. Laten ligt wel dichterbij, dus die moet nog wel heel veel op wachten. En hij zit erin en dat is een parretje voor Koepka. Als we kijken naar die flight voor hun weer, dan Chris Wood, Fisher en Heath. Die hebben het goed gedaan in min 4, min 5, min 3. De leider is nog steeds wat tel. Met een min 12 en onder Casey, laten we zitten kijken waar zijn chip Mark was. Nee, het zijn ze zijn boven, mooi te liggen. Kijken of hij goed voor de camera staat, denk ik. <laughs> hij zit op zijn zitten zit te kijken naar zijn kerry. Weet niet waar het wacht op is. En dan loopt hij weg. Haiken en Luiten, die moeten nog putten. Ja, ja. Terwijl de volgende flight alweer klaar staat op de T-box van de 15e. Eiken gaat staan. Net iets oh, te hard eroverheen. Luitere bal meer. Er staat ook heel veel die boven de 15 uur sowieso met afslagen. slaan ze al heel grote ver. De cup is best wel aan de rechterkant voorkant gestoken. Ten opzichte van gisteren waar die links uh, rechts achter stond. gaat op voor z'n pit op de 15e. Die zou hij goed kunnen gebruiken, dus we hopen dat hij erin gaat. All in one is hier nog steeds niet geslagen. En dan gaat het waarslaan in je. Alle bordjes zijn hier omhoog. Daar gaat hij. En hij gaat erin. Een birdie voor Luiten op de 15e. En je hoort dat Er is heel veel publiek aanwezig hier. Een mooi applaus. Hij gaat zo direct afslaan op 16e en Aiken die moet nog voor zijn paar. put op de 15e. Kijk of hij een beetje opschiet dat we die nog snel mee kunnen nemen. Nee. Nu hoort het iedereen, moet weer stil zijn. Ja, ik ga klaarstaan. Achterste wel kijken naar de goede lijn. Of het zink. Dan gaat hij naar voren. En... Hopelijk niet uit, want er speelt nu wel met de wind mee. En die zit er oh, net niet weer. Bobby. En dat was de rol 15 voor de flight van Luiten. Ga jij, even een vraagje tussendoor, ga jij Luiten verder volgen de ronde? Ik ga het proberen, want er is wel heel veel publiek aanwezig. Dus ik weet niet of het overal uh, voldoende bij kan, maar ik ga hem proberen te volgen verder. Oké, okay. zeg bedankt dat we deze put hebben, deze birdie put van Luiten live in de uitzending hebben kunnen hebben. Uh, om kwart voor vier ga ik je collega weer bellen en om kwart over vier ben jij weer aan de beurt. Dus ik zou zeggen nog veel plezier met het golf daar op de Canamar Golf Country Club. Dankjewel en jullie veel plezier met de uitwindingen en tot straks. Tot Dat straks. wel Maurice, vanaf de Kermakoffer Country Club... en straks uiteraard veel meer nieuws daarover. He. We blijven het Kalem open 2014 volgen voor je. Tot aan vijf uur in ieder geval. Hier is Wem en die Edge of Heaven. Wel even mooi dat we die uh, birdieput van uh, Luiten net uh, live in uitzending hadden, hè? Ja, gaaf, hè? Geweldig, Maurice Mulder en uh, Daftabig zijn voor hem vanmiddag op de Kennemer Golf en Country Club zou me een slechtere job kunnen voorstellen. Ja, toch? Als je, als je de foto's moet geloven dat die jongens naar ons toe sturen... dan hebben ze daar prima naar de, de zin. Dat dacht ik ook. Maar nou vertelde Maurice net... dat het ene balletje het andere balletje had geraakt. Wat gebeurt er dan? Ja, dat is uh, even een regel gebeuren. Stel, uh, jij hebt... Uh, we nemen maar even half 15... waar Joost zojuist de, de, de birdie maakte. En dus terug ging naar min 6 na een desastreuze start om met een 9 van een par 5 af te komen. Hij heeft zich geweldig hersteld. Dus nu terug naar min 6. Ja, dat was een par 3, hole 15. Dus in principe moet je hem in drie slagen kunnen doen. Hij is 155 meter lang. En je staat op een vrij laag, uh, lage afslagplaats, om het zo maar te zeggen, luisteraars. En je moet eigenlijk helemaal omhoog slaan, want de, de green ligt op een verhoogd plateau... Nou, het is heel moeilijk om te Je kan je bal niet zien neerkomen. Dus je moet echt goed, goede clubkeuzes maken. Maar goed, Joost Luiten lag dus al op de green. En een van zijn flightgenoten die sloeg uh, na hem af. En uh, raakte daardoor de bal van Joost Luiten. Waardoor dus de bal van de speler die dat veroorzaakte, die, wiens bal, die ging naar links. En Joost Luiten's bal, die, die, ging, die, die verrolde. Dus die ging op een andere plek liggen. Wat zeggen nou de, de regels? de regels van de Royal and Ancient Golf Academy uit Schotland... die zegt van degene wiens bal verrolt door een ander... die mag zijn bal terugplaatsen. Of? Nee, die moet hem terugplaatsen. Oh. Die moet hem terugplaatsen. En degene wiens bal de, de veroorzaker is... die speelt de bal gewoon van waaraf die ligt. Dus Joost Luiten mocht zijn bal dus terugplaatsen op de plaats waar hij lag... alvorens hij werd geraakt door de bal van een ander... Dus dat is even een regel gebeuren. Maar goed, Joost luid op min 6. We houden het voor u in de gaten. Oké, okay, dankjewel Albert Young. En hier is Nena Cherry in de Buffalo Stance is zo dadelijk de evenementagenda om half vier. Mm -hmm. Ladies and gentlemen, I'd like to introduce the high hat Go on. Mmm, that's good. And now the tambourine, Right now. Dat was Nina Cherry en de Buffalo Stans. we draaien niet helemaal wat, we schakelen weer live over naar de Kermit Golf Country Club, daar is David Habig. Ja hallo, uh, ik sta bij uh, aan de kant van Home 9, waar uh, Kieter mij, uh, onze enige amateur uh, die nog meespeelde, die de kut heeft gehad, uh, die, is, uh, die komt zo direct binnen. Uh, hij heeft zijn eerste bovenop de afslag uh, naar de linkerkant van de baan gespeeld. Uh, ik denk nog een honderd meter van de hole af zo. Hij staat uh, momenteel op level park. En dat is een, heel knap voor een amateur, hè? Zeker weten, zeker weten. Hij doet het heel goed. Uh, momenteel gaat er nu iemand afslaan. Eén van zijn tegenstanders. En, uh... Even kijken. Lekker die is zojuist afgeslagen. Um, even kijken. En hier zit nog een andere, een andere Nederlander zit in deze flight. Uh, in van de wereld, van wereld. Uh, die staat niet klaar om af te slaan. helemaal zien waar de bal uh, uh, neerkomt. Uh, maar ik zie wel de bal van de in liggen. Die ligt een beetje links uh, van, de, van de hol waar ze eigenlijk allemaal terechtkomen vandaag. Aangezien uh, de, uh, de de kring een beetje afloopt naar die kant toe. Nu uh, staat Kletenmeijer klaar om af te slaan. Hij hoeft nog maar eigenlijk een klein stukje. Het is niet zo ver. Even ergens anders dan, even iets beter. Hij heeft geslagen. Ja, en hij ligt heel dicht bij de vlag. Hij ligt een meter van de vlag af. Dit ziet er wel redelijk goed uit. Hij rolt ook nog een klein beetje. onderweg naar die Oké, okay. we komen uh, tegen de klok van kwart voor vier bij je terug en kijken hoe het met Knetemeijer is afgelopen. Een geweldige prestatie voor deze am Nederlandse amateur die op level par speelt en momenteel op een gedeelde zestigste plaats staat. Maar uit een, uh, uit, uit een totaal van 140 pro's is het een wereldprestatie. We horen straks van jou nader hoe dat afgelopen is met Knetemeijer. Oké, okay, tot, tot zo, daarvoor Abig. ik zo dadelijk de evenementagenda. Die gaan we doen naar het volgende plaatje van Ellen Clark en Sweet Taste. Yeah. Since the beginning, you and me got together. Girl, I can't love it so much. Alright. I just can't leave it alone, baby. Ja, we mogen best een zandvoortuin noemen, Albert-Jan. Deze Ellen klaar, hoor, met een, een van zijn succesvolle plaatjes. Dat was Sweet Taste. Wil je het KLM open blijven volgen? Luister dan naar CFM. Vandaag en morgen van 2 tot 5 uitgebreid aandacht aan het KLM open. Maar je kan ook gewoon even op de CFM-app kijken. En kijk dan onder postings. Dan krijg je geregeld nieuwe berichten binnen. ook Dat het juist op min 6 is gekomen, inclusief een foto te vinden op de CFM-app, gratis te downloaden. Het is zes, overal vier, hier is de evenementenagenda. Er gebeurt natuurlijk meer in en rondom Zandvoort dit weekend... en de komende week, vandaar nu de evenementenagenda. Voor diegenen onder u die het niet weten... dit weekend zijn er de Open Monumentendagen. En wat betekent dat voor Zandvoort? Het thema is op reis naar Zandvoort aan zee. En vandaag kunt u nog tot 5 uur genieten van een fototentoonstelling We Gaan naar Zandvoort in het Zandvoortsmuseum. Museum. En morgen kunt u ook nog uh, kijken naar de fototentoonstelling van We Gaan naar Zandvoort aan Zee. En van 12 tot 5 uur morgen bent u welkom om de tentoonstelling te bezichtigen. Om 2 uur en om 3 uur kunt u meerijden met paard en wagen met, uh, van Jaap Kroon door het dorp. De kosten zijn 5 euro per persoon per rit en kinderen half geld. De opbrengst gaat naar het. Metakids onderzoek stofwisselingsziekten. De toegang tijdens de Open monumentendagen in het Zandvoortsmuseum... zijn gratis. U kunt tevens de bijzondere tentoonstelling Historic Grand Prix bezichtigen. Dus de open monumentendagen vandaag en morgen. En het centrum is natuurlijk het museum aan het Svaluwe straat nummertje 1. En uh, jazzliefhebbers uh, vanmiddag zijn natuurlijk van harte welkom in het juttertje. En degene onder... Vele luisteraars weten inmiddels het juttertje te vinden. En dan hebben we het over de strandtent Talassa, Want daar begint om vijf uur weer het live jazz aan zee. Dus vanaf vijf uur genieten van live jazz aan zee in het juttertje bij Thalassa. En wellicht dat hij daarna nog even een lekker een hapje wil gaan eten. Ook dat is mogelijk bij Thalassa. Gaan we naar morgen, dan is het weer tijd voor jazz in Zandvoort. En wie niemand minder dan Marjorie Barnes geeft daar achter de présence en het dertiende seizoen van de concertenreeks Jazz in Zandvoort. En dat start allemaal uiteraard in het theater De Krocht. De opening is niemand minder dan van de van oorsprong Amerikaanse zangeres Marjorie Barnes. Ze wordt begeleid door pianist Rob van Bavel, op, uh, pianist Rob van Bavel slagwerk Mark Schenk en uiteraard bassist Erik Timmermans. En dat vindt morgen allemaal plaats om half drie in De Krocht. Meer informatie kunt u vinden op www.jazzinzandvoort.nl www.jazzinzandvoort.nl En morgen is het ook tijd voor een ingelaste Jutterskofferbakmarkt. Wie verzint dat lange woord ook alweer? Jutterskofferbakmarkt. En dat allemaal op het Gasthuisplein. Vanwege een overweldigend succes een extra ingelaste Jutterskofferbakmarkt. Op het Gasthuisplein morgen. Dat begint allemaal om 10 uur en duurt tot vier uur s middags. Meer informatie kunt u vinden via... Uh, www.onair-events.nl www.onair-events.nl Morgen vanaf 10 uur, mo morgenochtend tot 4 uur... de Jutta's Kofferbakmarkt op het Gasthuisplein. Maken we even een stapje naar 17 september... en dan hebben we het weer over woensdag. Dan is het weer tijd voor filmclub Simon van Kolm. En wie kent het niet... Filmclub Simon van kolom aanstaande woensdag. Meer informatie kunt u vinden op www.circuszandvoort.nl. www.circuszandvoort.nl. En de film begint woensdag om half acht. Gaan we door naar Ayuma Summer Sessions. En dan heb ik het over 18 september. En het begint om 8 uur s avond in strandpaviljoen Ayuma. Strandafgang Zuiderduin nummer 2 En dat duurt allemaal tot 12 uur. Met van alles en nog wat summer sessions en het hele gedurende het hele seizoen. Meer informatie kunt u uiteraard vinden op www.standpapuljoenayuma.nl. En de entree is gratis. Dan gaan we naar 20 september. En dan hebben we het over de Ierse avond. St. Patrick's Day gemist. Zij gaan in café Koper gaan ze nog eventjes dunnetjes overdoen... met een ware Ierse avond op zaterdag 20 september. Deze avond zal helemaal in het teken staan van een prachtig Ierland met zijn mooie producten en gezellige muziek. De enige echte Uncle Nobby treden op. En wat dat betreft is dat weer genieten in Café Koper aan het kerkplein nummer 6. Dat allemaal de eerste avond op 20 september en dat begint om 8 uur s avonds. En dat is een kerkplein nummer 6. Meer informatie kunt u vinden op www.cafekoper.nl. www.cafékoper.nl. En ja hoor, de ingelaste Jutterskofferbakmarkt is morgen, maar ook volgende week zondag... bent u daar weer van harte welkom. Van 10 uur s morgens tot 4 uur s middags... de Juttersbak, kofferbakmarkt, En dat allemaal op het Gasthuisplein. Dus ook volgende week zondag wederom... Prese, acte de présence op het Gasthuisplein. En klassiek liefhebbers, u mag het eigenlijk niet missen. Het is ook weer tijd voor Classic Concerts. En dan heb ik het over uh, 21 september... in de Protestantse Kerk aan de Poststraat 1. Het begint allemaal om 3 uur s middags... Meer informatie over dit prachtige concert kunt u vinden op www.classicconcerts.nl www.classicconcerts.nl En dan nog even kijken we vooruit naar het laatste weekend in september... want dan is het weer het Duitse weekend op het Circuitpark Zandvoort. En u kunt daar nog kaarten voor krijgen via www.circuitparkzandvoort.nl uh, www Het is toch wat. Uh, de kaartverkoop is uh, inmiddels gestart voor de Deutsche Tourwagen Masters... Dat weekend, het laatste weekend van september... hier op het prachtige circuitpark Zandvoort. Raceliefhebbers, vergeet het niet. Kopen kaartje en ga erheen. Het belooft weer een gigantisch race-spectakel te worden. Tot zover. En ook dan weer het uh, centrum van Stanford Helemaal into DTM hè? DTM sfeer uh, al om. Dus een mooi weekend gaan we nog tegemoet. Dit is ook een mooi weekend met KLM open. En uh, ja, die blijven wij volgen bij CFM. Zodanig gaan we weer naar een van onze verslaggevers TP. Oftewel ter plaatse. Maar eerst deze van Status Quo. Hier is In The Army Now. MUZIEK Does the De ene was er blij mee, hè? de militaire dienstplicht. En de andere, die vond het helemaal niks. Echt ja, het status quo heeft er wel niet mee gescoord. Hè? Van You're in the Army nou, wat uh, voor uh, heel veel jaren geleden... voor de jeugd die op die moment luistert... was het gewoon van plicht om het leger in te gaan. Of je moest een S5 hebben. Nee, dan is het geen telefoon, maar uh, wat anders. <lacht> dan, uh, dan kon je je snor weer drukken. Dus, nou, we gaan weer uh, naar het uh, Golf, naar de Kennema Golf en Club, naar David. Ja, ik, ik sta hier bij Home uh, nog steeds, waar ik al, één alle flights zie doen komen. Nu ook een Rock, uh, de flight van Rock en Blend. Uh, ze staan er uh, uh, redelijk goed voor. Ze staan uh, uh, op min 6 en uh, op min 4. Uh, hij maakt een pit en die is net te kort. De vlijt hierna is eigenlijk nog interessanter, want daar zit geen. in. Ik zie op Hij ligt aan de rechterkant van de grie, van de gronde verder. Um, op een, wat zal dat zijn? Ik denk ietsje meer dan 100 meter van de grie. Ze moeten nu even wachten tot de blend eigenlijk uitgehold zijn. Um, Gilene kijkt even op zijn boekje hij is even aan het kijken wat precies de afstand gaat zijn. Hij overlegt met zijn caddy, met zijn die aan de, aan de linkerzijde staat van de ferry. Gilene staat momenteel op 0-4. Het is niet helemaal de school, die dus we van gewend zijn. Het uithalen. Alleen, even um oh, kijken. Maar je moet alleen uh, de wind nog uithalen. Ik kan het niet vandaag Ik niet zien. Wat ik wel zag, is dat achter mij uh, Joost Luiten er zo aan zit te komen op de 18. Uh, ik heb inmiddels met uh, Magrix contact uh, gehad. En die staat daar al uh, op locatie. Dus het is misschien wel goed om daar nog even naartoe te halen. Oké, okay, dat, uh, dat uh, advies gaan we ter harte nemen. Uh, als jij hem nog even een seintje geeft, dat we hem ongeveer uh, om vijf of vier nog even in de uitzending halen. Kan jij dat dus. Dat doe ik wel, dat regel ik wel. Goed, in ieder geval, uh, de Nederlandse amateur is ook gefinished. Uh, Jeroen uh, Kretenmeijer, uh, geëindigd op level par. Uh, we volgen het allemaal voor u op de voet. En uh, tot zover, uh, hartelijk dank uh, David. En we komen straks weer bij je terug. Goed zo. Dat was de Breakfast Club en Ride On Track. Nog even over het KLM Open. Het publiek zit klaar voor Joost Luiten op hal 18. En Luit heeft een goede drijf op 18 en een birdie kansen. Dus we blijven dat allemaal volgen tijdens ZFM Zandvoort op zaterdag. Zometeen ook weer in het volgende uur hoor. De laatste voor het nieuws er weer van 4 uur komt eraan. Hier is Elton John en Kiki D. Ik ga voor een update vanaf de Kenner McCall van Club. Maurice Milder. Ja, uh, 17 heeft jou uit met de birdie geslagen en is nu voor zijn tweedgeslag op de fairway. In ieder geval 150 voor de green. En... Ja. ja, hij zit erin volgens mij. Ik weet het niet zeker, maar hij ligt overigens heel erg goed. Ik heb net geen zicht goed op de green. Ik heb geen zin er naartoe. Hij ligt uh, een meter van de vlag meter van de vlag. Nou, kan je nagaan. Dit wordt waarschijnlijk dat nog een die op de 18e hol. Laatste hol voor Joost Luiter. Oké, okay, we komen straks bij je terug om kwart over vier. Ja, dankjewel.